5 uur, het NOS-journaal, Marian Kokkoek. Neuroloog Janssen Steur in Duitsland aan de slag. Gewapende overval op Hilton Hotel Amsterdam. En ook Brigitte Bardot overweegt Russisch paspoort. <tieding>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 Formeel mag hij dat in het buitenland wel. Zolang hij als verdacht is aangemerkt, kan het hem niet worden verboden... zegt het Openbaar Ministerie Nederland. Het ziekenhuis in Heilbronn wil niet reageren. In Amsterdam is het Hilton Hotel aan de Apollo-laan overvallen. Twee gewapende mannen met bivakmutsen kwamen rond half één vanmiddag... het hotel binnen en eisten geld. De overvallers bedreigden het personeel met een wapen... en zijn daarna met een onbekend geldbedrag gevlucht... in een zwarte Volkswagen Golf. Bij de overval op het Hilton is niemand gewond geraakt. In de Gaza-strook is een feestelijke manifestatie van de Fatah-beweging... halverwege gestopt omdat er gevochten werd door verschillende groepen. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Volgens een fatag woordvoerder waren er te veel mensen en is het feest daarom gestopt. De manifestatie was opmerkelijk omdat Gaza sinds vijf jaar in handen is van de Hamas-organisatie. Fatah heeft de macht op de westelijke Jordaanoever. Fatah had van Hamas toestemming gekregen om in de Gazastrook feest te vieren. President Abbas had de aanwezigen per telefoon toegesproken. De manifestatie duidt erop dat de twee groepen toenadering zoeken.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 Als ze dat niet voor 8 mei doen, krijgen ze een boete. In mei worden in Amsterdam nieuwe regels van kracht... waardoor zelfstandige taxirijders niet langer welkom zijn op standplaatsen. Chauffeurs zonder vergunning mogen dan nog wel klanten naar Amsterdam brengen... maar ze mogen daar niemand meer oppikken. De politie in Amsterdam heeft 80 rechercheurs ingezet... voor het onderzoek naar de schietpartij zaterdagavond in de Staatsliedenbuurt.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 Het afgelopen jaar is gewerkt aan verstevigingen van de dijk, maar volgens het waterschap is de nieuwe damwand die is aangebracht nog niet op volle sterkte omdat die nog niet begroeid is. De gaten worden zo snel mogelijk dichtgemaakt. De politie heeft een man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op het gemeentehuis in Waleren. De man van 32 komt uit Waalre zelf. Het is de eerste arrestatie in de zaak. Hij werd gisterochtend in zijn woning opgepakt. Vanmiddag is hij na verhoor weer vrijgelaten. Hij is nog wel verdachte. Vorig jaar juli werd het gemeentehuis in Waalre verwoest door een aanslag. De Franse actrice Brigitte Bardot heeft gedreigd... het voorbeeld van haar collega Gérard Depardieu te volgen... en het Russische staatsburgerschap aan te vragen. Bardos ergernis is niet de hoge belasting in Frankrijk... maar de behandeling van twee circusolifanten in Lyon. De olifanten Baby en Nepal lijden aan tuberculose... en moeten op last van een rechtbank worden afgemaakt. Frankrijk is volgens de voormalige filmster verworden... tot een begraafplaats voor dieren. En de autoriteiten zijn er laf en schaamteloos genoeg... om twee olifanten te doden, zo zegt ze. Bardot trok zich na haar filmcarrière vooral het lot van de dieren aan. De gemeente Hollands-Kroon, in de kop van Noord-Holland... gebruikt het format van The Voice of Holland om twee nieuws te werven. Bijna 200 afgestudeerden zijn in de race voor zes vacatures. Kandidaten moeten zichzelf presenteren voor gemeenteambtenaren... die met hun rug naar de kandidaten zitten. Als een van de ambtenaren is overtuigd, draait hij zich om... en is de kandidaat door naar de volgende ronde. Het decor lijkt ook op dat van The Voice. En er is ook publiek bij. TV-producent Talpa ziet de werving als een compliment voor het programma... Maar laat juristen wel onderzoeken of het concept zomaar mag worden gebruikt. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht bewolkt en droog. De temperatuur daalt nauwelijks. Ook morgen bewolkt, droog en 10 graden.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 Bert van Sloten. Hele goedemiddag, vrijdag 4 januari. Het aantal verkrachtingen in België is fors toegenomen. De Rabobank stapt uit een voorname bankenclub. En de omstreden neuroloog Jan Steur werkt in Duitsland. Nou, we weer niet ruber. Hij is opnieuw aan het werk gegaan, Janssen Steur. Hij werkt als arts in een ziekenhuis in het Duitse Heilbronn. Tegen de neuroloog loopt in Nederland een strafzaak... omdat hij jarenlang verkeerde diagnoses stelde... bij patiënten in het medisch spectrum Twente. Verslaggever Rob Forking van RTV Oost... belde met Janssen Steur terwijl hij in Duitsland aan het werk was. Ik zoek de heer Jansen. De neuroloog. Jan? Verbinden, ja? Ja, ja. Jansen... Jansen, heer Janssen, goeden dag, je spreekt met de heer Vorkink uit uh, Holland. Zij zijn heer Janssens deur? Nee. Nee? Nee, daar heb ik niks mee te doen. Nee. Ah, ze zijn Ernst Janssen, ik herken in de stemmen. Nee, nee, nee. Ja, u praat Hollands. Ja, nee, ja. nee, nee, nee. Hoe lang werkt u al uh, in dit ziekenhuis? <laughs> ik kom er net aan. Hoe, nee. heet, u, hoe heet u dan van voor voornaam? Herman Johan. Maar u bent neurolog? Nee, ik ben een internist. Internist? Van de inneren medicijn.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 U bent dokter Janssen. En de gesprek. Ja, maar wacht nou even, meneer Janssen. Hallo. En daar ging de horen op de haak. Het gesprek met Rob Vorkink. Mark Hamer, onze verslaggever, is bij het ziekenhuis in Helbron. Mark, uh, jij bent bij het ziekenhuis. Daar ben je natuurlijk ook ja. eventjes binnen geweest... om te vragen van wat de mensen erover zeggen. Wat zegt het ziekenhuis over Janssen's steur? Nou, de of ja, reactie, die krijgen we niet. Ik uh, liep bij de balie de binnen en uh, dat was, uh, weg, uh, vroeg ik naar de persdienst. Maandagochtend zouden we de eerste zijn, uh, want dan werkte persjagd weer. En ja, verder met mensen te spreken, nee, dat was, uh, was ook niet uh, mogelijk. Nou, dat was uh, de eerste poging. Maar eens even, ja, want de zoektocht ging verder. Hè. Was het nou wel, was het nou niet? Nou ja, dan zouden mensen moeten herkennen. Dus ik ben met een fotootje hier uh, gaan rondlopen voor het ziekenhuis. En ik heb een aantal mensen uh, aangesproken. Een mevrouw zei, ja, die meneer ken ik wel, die, die werd volgens mij op de afdeling. De neurologie gaat hier binnen vragen. Toen dacht ik, nou, ik, ik loop nog even verder, ik zoek nog uh, iemand anders. En een vrouw die zei, ja, ik ken hem. Ja, nee, ja, meneer Jansen. En uh, inderdaad, ja, komt uit Nederland. En uh, ik werk zijdelings uh, met hem samen. En zei ze op zijn, ja, het is echt een een hele keurige man. Ja, en hoe lang ben je daar ook achter gekomen? Hoe lang werkt hij daar al? Nee, ik kon hier van mevrouw me niet uh, echt precies vertellen. Uh, volgens mij wel al enige tijd. Het is zo dat je, als je hier de, het ziekenhuis ziet, dan heb je de hoofdingang. Maar ietsje links daarvan, een nieuw gebouwtje, uh, zoals het uh, heel mooi heet, de Kliniek van Neurologie. Dat gebouwtje staat er dan, nou ja, uh, nog niet zo heel erg lang. Misschien een jaartje of iets dergelijks. Uh, daar ben ik nog niet precies uh, achter. Maar sinds dat gebouwtje uh, is, sinds die afdeling er precies is, zou hij hier werken. Dat, dat zei, die, uh, zei die mevrouw. Ja, en, en ben je ook collega's van hem eh, tegengekomen? Ja, ik ben, uh, nou ja, die ik voor de neurologie Hij heeft een aparte ingang. ik ben maar eens even uh, naar binnen gelopen en misschien diezelfde mevrouw die, uh, die uh, de collega van R.T.V. Hoost uh, uh, doorverbond met hem. Die mevrouw die, uh, die liet me voor, die ze hout wel even mee uh, met, uh, met hem naar de kamer van hem. En ze probeerde aan de deur, maar de deur van, uh, van Jansen was, was dicht. Ik zeg, nou, is zijn chef hier? Uh, toen ben ik, uh, uh, werd ik in contact gebracht met zijn chef. Die zag mij en ik vertelde dat ik van de radio was en toen was ze wilt u onmiddellijk dit gebouw verlaten. En hij pakte mij bij de arm en duwde mij het gebouw uit. Ja, en zelf werk je waarschijnlijk vandaag, dus niet getuigen van het feit dat ze deur dicht is. Ja, hij, mijn gevoel was dat hij uh, misschien wel, omdat we natuurlijk ook al de hele dag geprobeerd hebben het ziekenhuis te bereiken, uh, dat hij misschien wel even een paar uurtjes een keer de is. De mevrouw dacht aanvankelijk dat hij gewoon nog aanwezig was, de collega, maar dat, uh, dat was dus uh, niet het geval. Ja, uh, uh, niet, uh, die, die, die directe collega, dus die mevrouw, die van de balie was, die had volgens mij nog niet in de gaten wat er aan de hand was. Uh, de, uh, zijn chef, uh, die had wel door dat er iets niet pluis was. Nee. Uh, en, en de patiënten, want die had je dus ook gesproken. Kunnen die iets vertellen over ho ho hoe die is, gewoon als arts? Nee, nee ik heb ge geen uh, uh, uh, patiënten gesproken. Ik heb wel collega's van andere afdelingen, die, die herkennen hem buiten. En dus ook uh, uh, de mevrouw van de Baan. Ik heb geen patiënten uh, kunnen spreken. ja, het is hier nu ook uh, na vijf, dus het begint, uh, begint hier behoorlijk leeg te lopen. Ik heb niet direct patiënten van hem kunnen spreken. Dankjewel, Mark. Mark Hamer, daar dus in Duitsland... waar Jans Steur is opgedoken. Het is twaalf minuten over vijf. De Rabobank stapt uit het euribor panel Euribor, dat is een rente die wordt gebruikt in de financiële wereld. Maar het panel van banken die deze rente bepalen... is de laatste tijd in opspraak geraakt. En dus wil de Rabobank daar helemaal niks meer mee te maken hebben. Economie-redacteur Ajan Noorlander in de studio. Ajan, uh, wat is er allemaal mis met die Uribor, omdat de Rabobank eruit stapt? Nou ja, eerst maar eens, wat is het precies? Het is een rente die banken onderling rekenen... als ze elkaar geld uitlenen. Ook banken hebben af en toe geld nodig. En dan gaan ze naar een andere bank. Die rente wordt bepaald door een heel chique Europees panel, de Euribor. Daar zitten de grootste Europese banken in... en die stellen met elkaar vast welke rente er over die leningen geldt. In Engeland is er ook zo'n soort panel. En uh, ja, dat panel, het Libor-panel, dat is een opspraak geraakt... omdat die grote, chique banken die in dat chique panel zitten... De boel geflest hebben, die hebben daar gebruik van gemaakt. Die zaten dicht bij het vuur en hebben veel geld verdiend aan het manipuleren van die rentepercentages. Rabobank was daar ook een beetje bij betrokken. En daardoor is ook dat Euribor panel onder vuur komen te liggen. En ja, daar willen ze even niks mee te maken hebben blijkbaar. Maar er is nog niet bewezen dat dat Euribor panel ook gesjoemeld heeft. Nee, dat is nog niet bewezen. Bij Libor overigens ook nog niet. Dat is niet bewezen. Maar er zijn wel twee grote banken: UBS en Barclays, die al voor meer dan een miljard schikkingen hebben getroffen om verdere vervolging af te kopen. Ook Rabobank wordt daar nog steeds onderzocht. Er zijn ook wel verhalen dat ook dat Europese panel, dat Euribor, uh, foute dingen zou hebben gedaan, maar dat, dat is nog niet bewezen. Maar veiligheidshalve, denkt de Rabobank, wij trekken ons maar uh, terug. Is het een beetje policy van de Rabobank om zich veiligheidshalve overal uit terug te trekken? Ja, dat, dat lijkt er wel een beetje op de laatste tijd. Ze, ze zijn hier weg, ze zijn natuurlijk ook uh, de laatste tijd uh, met het uh, Rabobank-Wielerteam gestopt, waar slechte verhalen waren. En dat is ook eigenlijk wel logisch, want de banken liggen al onder een vergroot glas het vertrouwen in banken is ver weg. Dus de Rabobank heeft zoiets, wij blijven overal ver vandaan uh, waar uh, slechte verhalen vandaan komen. En dat was het wielrennen met de doping. En dat is dus nu uh, dit uh, chique panel, ooit zo'n chique panel, die die rentepercentages vaststelt. Ja, En hoe moet het dan verder met die, met die rentes? Met die, die ze elkaar onderling dus aanrekenen? Ja, dat, uh, dat gaat gewoon door. Er zijn nog 41 grote Europese banken over die die rentepercentages uh, vast blijven stellen. Alleen uh, doet de Rabobank daar even niet meer aan mee. Eén andere Nederlandse bank nog wel, de ING-bank. En die hebben geen plannen om zich terug te trekken? Nog niet, maar uh, wie weet, uh, toch uh, zal dat panel voorlopig door moeten. Want die rentepercentages zijn hoog nodig. Want banken moeten elkaar wel geld kunnen uitlenen. Daar wordt bijvoorbeeld ook onze hypotheekrente uh, aan, uh, op gebaseerd. Ja, nou, van groot belang. Want je hebt inderdaad van die hypotheekrentes. die ze op Euribor uh, inderdaad gebaseerd zijn. Dankjewel, uh, Anjan Noorlander. Het op drift geraakte boorschip Kooloek bij Alaska is een probleem voor Shell. We gaan er dus zo over praten met de oliedeskundige Lucia van Geuts. Bij de AWB, Wijnand Zwaan. Wijnand, kleine files. Ja, nou, het is er eigenlijk maar één. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Want daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Best en Moorgestel, drie kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. De dijk langs het Eemskanaal in Groningen, die het vorig jaar dreigde te begeven... heeft nog steeds een aantal zwakke plekken. Maar er is op dit moment geen acuut gevaar. Vorig jaar was het water in het kanaal zo hoog dat een overstroming dreigde. 800 mensen werden geëvacueerd. Verslaggever Roelpaal ging een jaar na dato kijken. Een vrachtschip vaart richting Delfzijl. Het lijkt te zweven, hoog boven het maaiveld van de polder. Een vrouw gaat hardlopen met haar hond. Ze woont op nog geen 100 meter van het kanaal. Achter de boom kan je het zien, dat huis. Griezelig dicht bij het water. Ja, en dan valt reuze mee hoor. Ja? Half Nederland woont in een polder volgens mij, dus uh, het is voor ons niet anders. Nee. Hoe was het vorig jaar? Ja, spannend, raar, bijzonder. Bent u uh, geëvacueerd? Ja, wij hebben eerst uh, zandzakken gesjouwd een hele nacht. Een nachtje doorgebracht in de sporthal? Nee, dat niet. De nacht die was al voorbij. Ik ben Ach. met de kinderen naar mijn ouders gegaan en mijn man is uh, inderdaad naar Ten Boer gebleven. Want we vonden wel dat iemand in de buurt moest blijven. Ah, ja, ja. Inmiddels is het weer winter, heeft het weer flink geregend ja. en dan zie je het water in het kanaal weer stijgen. Nou ja, rond de kerst uh, liepen we hier en toen hoorden we het weer zo bekend klotsen. En toen hebben we wel even gekeken, maar het ziet er op zich goed uit. En ik denk dat we nu uh, met het verstand in elk geval veiliger zijn dan ooit, dan de afgelopen jaren. Alleen het gevoel moet er nog weer even bij ja? komen, dat is het. Ja. Ja. Nou ja, ja. Slaapt u rustig elke nacht? Ik lig er niet wakker van of zo. Maar ik moet wel even slikken als het hoogwater is, dat ik even weer bedenk. Dat is het meer, de emotie. De dijk is veilig, zegt procesmanager waterveiligheid Ate Wijnstra van waterschap Noorderzeilvest. Want het afgelopen jaar is er hard gewerkt. Vanaf het centrum van Woltersum tot 1,2 kilometer buiten het dorp Woltersum... Daar hebben wij de Damwand vervangen samen met de provincie. Die is eigenaar van deze Damwand. Dus die heeft dat met ons samen uitgevoerd. En we hebben nieuwe klei aangebracht op de dijk. En we hebben de dijk ook direct op hoogte gebracht. Hij is weer helemaal veilig. Ja, het belangrijkste was dat we waterdicht maakten aan de waterzijde. Dat het water niet weer vrij in kon spelen in, uh, in het dijklichaam. Nou, dat is ons heel goed gelukt. Uh, en we hebben ook trek van de gelegenheid gebruik gemaakt... om ook die kade verder uh, stabiel te maken, ook voor de komende jaren. Dat we hier eerst niet weer terug hoeven. Ja, hoe zat het nou met het verhaal dat er toch nog weer op bepaalde plekken... lekkages waren, gaten, van een meter groot zelfs? Ja, nou, we hebben uh, buiten het traject uh, hier van Voltersum over een lengte van 1200 meter, hebben we ook het traject tot aan Groningen uh, met een kleikist voorzien. Dat is een kleilaag tegen de dijk aan die ervoor zorgt dat het water niet makkelijk uh, in die dijk trekt. En over die 6 kilometer zijn er twee plekken nu nog geconstateerd na kerst. Daar waar wat verzakkingen plaatsvinden en dat zullen we gaan herstellen. Niks om je druk over te maken? Want dat doen mensen toch al gauw natuurlijk, ja, na vorig jaar. Ja, maar ik kan me dat heel goed voorstellen dat mensen zich daar druk over maken. Want uh, is het is vorig jaar hier natuurlijk in deze omgeving wel het nodige gebeurd. En mensen hebben echt de schrikken nog in de benen zitten. Ja. En als je dan zoiets ziet dat ze dan een alarmbel trekken, dat vinden we helemaal niet erg. Wij zullen die schade gewoon volgende week gaan herstellen. En dan is hij helemaal gefixt? Dan uh, gaan wij we weer verder, want we hebben natuurlijk nog 25 kilometer. En de meest kritische plekken uh, hebben we als eerste aangepakt. En daar zullen we ook komend jaar mee verder gaan. Bij binnenkomst in de stal loeien de kalveren. Vorig jaar was het hier op het bedrijf van Hans Meilwijk 24 uur lang doodstil. Ja, wij kregen de opdracht. Ik kom nu vraagwagens aan. Jullie moeten nu weg, ja, ja. verplicht. Hoeveel dieren heeft u? Uh, 480 dieren. Normaal gesproken, als we daarover na hadden moeten denken van tevoren... Nou, daar was je weken van tevoren bezig geweest om het te organiseren. Ja. Nou en nou was het in de middagtijd, uh, was klaar. En het is gelukt? Het is gelukt en, ge en goed gelukt. Ja. Waar moesten ze naartoe? Friesland. En hoe hebben ze het ervaren, die logeerpartij? He heel slecht. Ja? We hebben ontzettend veel uh, koeien die niet meer, niet meer wouden opstarten. Dan gaan die 6, 7 liter naar beneden met je koeien. En, en die koeien, het, het wou gewoon niet meer. Ja. En wat markeert eraan, ja, het is toch, toch schaam met een hoop stress. Dat was wel een verliespost. Ik denk dat we met al met al, dat we toch 12.000, 13 13.000 euro uh, kwijt waren. Maar de gemeente heeft het goed opgepakt, heeft alle kosten vergoed. Ja, ontzettend goed. Ontzettend ja. goed. Heeft u nou nog wel zorgen over het water en de dijk? De dijk is nog niet klaar. Ze zijn het lappen geweest, maar die dijk is nog niet klaar. Nee. Dus als we een keer dezelfde situatie krijgen, nou, dan zou zal, zal het wel weer dreigend worden. Alleen niet op een plek waar het nou het gevaarlijkste was. Maar maakt u zich daar zorgen over? Nee, maak ons geen zorgen over. De reportage was van Roel Paul. Nou, dan de mm, nieuwjaarsrecepties. Krimpen, bezuinigen, ombuigen. Alles wat geld kost, lijkt de laatste tijd taboe. Er zijn nog steeds gemeenten die een mm, diep in de buidel tasten. Of een beetje in de buidel tasten. Om een paar uur gezellig te pimpelen. Den Haag spant de kroon in Nederland trouwens. Kosten van de nieuwjaarsborrel daar een lieve 125.000 euro. In kapellen aan de IJssel doen ze het iets goedkoper. En op dit moment, zo te horen Paul anders is de burgemeester aan het spietsen. Ja, we moeten een beetje stil zijn. Want inderdaad, burgemeester Koen van deze gemeente... is zojuist begonnen aan zijn nieuwjaarstoespraak. Dat hoort er natuurlijk allemaal bij, hè, op zo'n receptie. Dan, ja. dan eh, wens je de inwoners van deze gemeente een gelukkig nieuwjaar. Dan ga je vertellen wat de gemeente allemaal voornemens is... om in het nieuwe jaar te gaan doen. Hij staat achter het katheder met zijn ketting aan en spreekt de menigte toe. Er zijn een heleboel mensen op die nieuwjaarsreceptie afgekomen hier in Capelle aan de IJssel. Er wordt een borreltje gedronken, er wordt een nootje gegeten, hier en daar een petit voertje. Maar het is wel een sombere bijeenkomst in die zin dat het niet uh, met enorm veel champagne en allerlei kaviaren is omgeven. Uh, maar wel zijn hier heel veel mensen, heel veel mensen uit de gemeente van allerlei pluimage. Ik ben lid van de kunstkring. In welke hoedanigheid ik hier ben? Nou, uiteraard de burger van Capelle, maar ik ben oud raadslid... en ik ben op dit moment nog steeds buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stad. Dus als het goed is, voltrek ik hier de huwelijken. Ik ben als uh, vertegenwoordiger van de stichting IJsselconcert. En, en wat is dat voor een stichting? Hij doet één keer in het jaar die doet die, uh, een akastieconcert in het uh, Schollenbos. Eind uh, juni, meestal. En, en krijgt u nog een beetje subsidie los bij de gemeente? Nou, daar ben ik dan voor je natuurlijk. Dat nou, is precies de reden. <laughs> ja. uh, als burger van Capelle. Uh, als uh, voorzitter van de, de Clientenraad Sociale Zaken. Als voorzitter van de Programmaraad van Radio Capelle. Nou, dat is het een beetje. Zo'n nieuwjaarsreceptie, hè, is die nou ergens goed voor? Behalve dat het leuk is om uw medeburgers even de hand te schudden? Nou, het is gewoon goed omdat je de contacten op een andere manier met de mensen houdt. Ja, want er zijn een hoop dingen, daar kan je wel tegenover elkaar staan, maar je moet het toch met elkaar maken. En dan is het gewoon goed dat je elkaar kent van gezicht en, uh, weet, en weet te vinden als het nodig is. De Red Hats uh, van Capelle, society, ja, de talented ladies van Capelle. Wat, wat, wat doen de Red Hats? Wat zijn, dat, wat, wat zijn de activiteiten? Onze activiteiten zijn dat wij uh, na een heel leven vol met zorgen voor onze man, voor onze kinderen. Zo moet het, zo hoort het. We zijn nu 50 plus en we hebben nu zoiets van... we trekken paarse kleding aan, een rode hoed, dat past officieel niet bij elkaar. We stampen door de plassen en we gaan alleen maar leuke dingen doen. We zijn geen serviceclub. En zo'n zo nieuwjaarsreceptie, hè? waar is die nou goed voor? Nou ja, we komen elkaar natuurlijk hier tegen. Ook uh, de burgemeester, uh, mensen uit Capellen die ons kennen. Een beetje netwerken kan geen kwaad? Nee, absoluut niet. De burgemeester kent ons ook goed. Ik bedoel, dat moeten we in stand houden natuurlijk. <laughs> ja? Dank u wel. Nee, ja, dat waren de dames van de Red, red Hats. Oh, sorry Becht, die wilde nog iets vragen. Nou ja, ik, ik wou je al eigenlijk al uh, afkondigen. Ik hoor de burgemeester niet meer. Is de burgemeester al klaar? Nou, ik ben eventjes uit de zaal gelopen, want de burgemeester... Eh, iedereen is zo stil en luistert zo aandachtig... dat mijn gekwebbel alleen maar storend werkte. <laughs> Goed, gaan we zo beluisteren van jou eh, na de klok van zes... Denk ik, wat de, de burgemeester allemaal te melden had daar zo. Paul Sanders bij de nieuwjaarsreceptie in eh, Capelle. Een nachtmerrie voor oliemaatschappij Shell en alarmbellen... die afgaan bij milieuorganisaties. Shell worstelt met het op drift geraakte boorschip voor de kust van Alaska. Boorschip werd naar de haven van Seattle gesleept toen de sleepkabels braken en het schip aan de grond liep. Met aan boord een half miljoen liter dieselolie. Milieuorganisatie, die moddicus tegen olieboringen in het Arktisch gebied zijn... die vrezen voor een milieuramp. Hoewel, het schip is nog steeds intact en er geen druppel is gelekt. Bergingsbedrijf Smit, onderdeel van Boskalis, leidt de berging van het boorschip. En wij gaan erover praten met oliedeskundige Lucia van Geunst van het instituut Klingendaal. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik zeg een nachtmerrie voor Jel. Um, vindt u dat ook? Nou, het is een lachtmerrie. Voor zowel Shell maar ook de Amerikaanse overheid. Want de directe schade voor Shell lijkt nog beperkt. Want het schip ligt stabiel en er zijn geen tekenen van milieuverontreiniging. Nee. En er wordt ook niet geboord. Dus als het boorschip zonder schade verder versleept kan worden. dan, dan kan het mogelijk weer gebruikt worden in het volgende seizoen. wanneer het uh, boren weer begint. Maar er kan natuurlijk wel vertraging optreden. door, de, door die opnieuw opgeladen discussie over die uh, olie-exploratie in, in het zeg maar kwetsbare. Ja, want de, de, de tegenstanders schrijven dit aan als argument van... het zie je, het is helemaal niet zo veilig... zoals de oliemaatschappijen, waaronder Shell, beweren. Ja, nou, niet zo we proberen in ieder geval alles aan te doen om het veilig te doen. Maar dit kan natuurlijk wel leiden tot een verscherpte regelgeving. Of, of zelfs in het meest zeg maar, ongunstige geval, in dit geval voor Shell, terugtrekken van de boorvergunning. Maar dat is nog niet aan de orde. Nee, maar aan de andere kant kan je ook zeggen van ja, uh, een gewaarschuwd mens telt voor twee. En een gewaarschuwde oliemaatschappij telt misschien wel wat voor tien. Want uh, ja, ze hebben natuurlijk ook een verleden. Ze weten hoe gevoelig het kan liggen. Ik zeg uh, Nigeria, ik zeg de Brentspar. Ja, nou, ze hebben natuurlijk er alles aan gedaan om aan de veiligheidseisen die ook de overheid uh, uh, aan hun oplegt, om daaraan te voldoen. En in principe hebben ze tijdens het boren in deze actieve zomerperiode ook alles een en ander goed gedaan. Ik er zijn twee toprols geboord, zonder problemen. Dit is natuurlijk gebeurd tijdens het verslepen van, uh, van, de, van de boorstelling of van het boorplatform. En het was al niet in de artische wateren, maar meer iets ten zuiden daarvan. Dus al met al is het een onfortuinlijke situatie. Maar dat hoeft nog niet te zeggen dat daardoor het, het boren op de, op de in, in Alaska niet meer door zal gaan. Is het belangrijk eigenlijk voor, eh, voor Shell misschien wel, maar men in breder gezien is het belangrijk dat er daar naar olie geboord wordt? Maar er wordt een olie geboord, met name door die grote, grote internationale oliemaatschappijen... omdat de meer makkelijkere olie veelal alleen maar wordt geëxploiteerd en geëxploreerd door staatsoliebedrijven. En de Verenigde Staten daarnaast, dat gaat hier over Alaska... die is ook heel erg keen om de binnenlandse productie op termijn op te schroeven... zodat ze minder importafhankelijk zijn en daardoor minder afhankelijk zijn van wat zij dan noemen instabiele uh, olieproducerende staten. Dus er zit wel een hele duidelijke drijfveer vanuit de Verenigde Staten achter... vanwege die olieimportafhankelijkheid. Het is eigenlijk geopolitiek gedreven. Nou, het is voor een deel ook economisch, maar ook geopolitiek gedreven. Ja. Is, is er nou een risico dat onder invloed van deze hele discussie... dat project dan stilgelegd wordt? Nou, er is een risico dat het wordt stilgelegd... alleen maar als dat vanuit de overheid wordt opgelegd. Of natuurlijk, want dit zijn natuurlijk grote, zeg maar... Uh, uh, Operaties in extreme gebieden, dat uiteindelijk de, de oliemaatschappij zelf, of de, noem het maar de aandeelhouders, zeggen van: Ja, goed, er is zoveel kapitaal geïnvesteerd, in dit geval 4,5 miljoen dollar. Is dat wel de moeite waard? Is dat, dat investeringskapitaal wel de moeite waard om zeg maar, dat te besteden aan zulke risicovolle uh, operaties? Maar dat is de afweging die Shell en zijn aandeelhouders zelf moeten maken. Nee, dat begrijp ik, maar het is een gigantisch bedrag en ze hebben er, ik geloof nog geen druppel olie voor teruggezien? Nee, want het is een uh, proefboring. Dat betekent dat de olievoerende laag... als die er is, nog niet eens is aangetoond. Dat gaan ze hopelijk de volgende zomers doen... of in ieder geval de ijsvrije periode. En dan moet er eerst worden aangetoond dat er olie is. En dan moet er nog een heel plan worden gemaakt... om dat mogelijk te gaan produceren. En dan ben je echt tien... Misschien wel 15 jaar verder voordat het überhaupt aan de oppervlakte komt... en kan worden geconsumeerd. Ja, deze discussie is volgens mij voorlopig nog niet uh, ten einde. En uh, eerst moet natuurlijk dat schip nog uh, worden geborgen. Mevrouw Van Geunst, ik dank u wel voor de toelichting. Ja, goedenavond. Lucia Van Geunst was dat van het instituut Klingendaal. De tankpas van MKB Brandstof. Dat is overal tanken, iedere maand een verzamelfactuur voor de fiscus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 Tegen Janssen-Steur loopt een omvangrijke strafzaak. In het medisch spectrum Twente stelde hij jarenlang verkeerde diagnoses. Het ziekenhuis in Huilbron wil niet reageren. De man die in 2011 militair Laurens Frits in het Limburgse Herkenbos... om het leven bracht, is veroordeeld tot tien jaar cel. Volgens de rechtbank heeft de verdachte de militair met grof geweld omgebracht... maar alleen doodslag kan worden bewezen. Aanleiding zou een langlopend conflict over geld zijn geweest.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 En meteorologisch gezien is het iets wat saai weer. Maar goed, ook wij doen het er maar mee. Vannacht kan het wat nevelig zijn, er staat weinig wind en de minima liggen rond 6 graden. En morgen liggen we opnieuw onder een dikke wolkendeken die soms wel wat gaten vertoont... waardoor we de zon even zien, maar heel veel zal het niet zijn. Er staat een matige westenwind en het wordt 9 of 10 graden. En het blijft overwegend droog. In de nacht naar zondag kan het ook wat nevelig of mistig zijn. En zondag overdag is er veel bewolking, wat meer zelfs nog dan morgen. Wel blijft het ook dan droog met middagtemperaturen rond 10 graden. En tot en met woensdag is het vaak bewolkt en in de loop van de week gaat er wat regen vallen. Wel blijft het zacht met temperaturen overdag rond 9 graden. ANB verkeersinformatie. Er staan een paar korte files rond Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Maar er is maar één file die er echt uitspringt. En dat is die in Noord-Brabant op de A58, Eindhoven richting Tilburg. Tussen Oorschot en Knoopend de Baars, 10 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. De Rijnstrook is dicht. DNOS, het Radio 1-journaal. In België worden vragen gesteld over de aanpak van verkrachtingen. Blijkt namelijk dat in België tussen 2009 en 2011 het aantal meldingen van verkrachtingen met 20% is gestegen. Dat geldt zowel voor Brussel als voor Antwerpen, Gent en Luik. Lisbeth Stevens is expert seksueel strafrecht aan de Universiteit in Leuven. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe kan dat dat die, dat, dat getal, dus 20%, dat zoveel gestegen is? Ja, dat is inderdaad een hele indrukwekkende stijging. En het heel vervelende is dat we eigenlijk niet goed uh, kunnen zeggen waaraan het ligt. Op dit ogenblik hebben we alleen de cijfers die wijzen dat er een, een, dus een substantiële stijging is. Maar we weten niet of dat te danken is aan een hogere aangiftebereidheid bij slachtoffers. Of dat het te wijten is aan het daadwerkelijk toenemen van het aantal gevallen van verkrachtingen. Ja, want wordt er in België dan geen onderzoek gedaan naar, uh, naar de oorzaak van verkrachtingen? Wel, er wordt toch naar mijn aanvoelen weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar seksueel geweld, inderdaad. Zowel naar het voorkomen ervan als naar de, ja, de mogelijke verklaringen voor zo'n spectaculaire stijging. Ja, waar komen deze cijfers nu dan vandaan? Wel, dit zijn cijfers die via het ministerie van Justitie ter beschikking worden gesteld. Dus het gaat eigenlijk over de gevallen die aangemeld zijn... bij de correctionele rechtbanken in België. Ja, maar die komen nu naar buiten vanwege de discussie ook in India? Wel, ik denk dat het niet meteen daaraan gelinkt is. Op het einde van het jaar worden er allerlei criminaliteitscijfers... naar buiten gebracht. Maar ik denk wel dat we natuurlijk ze nu meer studeren of meer oppikken, omdat er wel een aantal uh, uh, ja, andere gevallen zijn die, die ons daar alerter voor maken. En het is ook wel zo dat er in België de afgelopen jaren rond seksualiteit wel wat, uh, wat schandalen geweest zijn. Ja, maar dan zou je misschien wel een discussie moeten voeren over of het hele systeem, het opsporingssysteem wel effectief is. Ja, daar ben ik het absoluut mee eens. Op dat vlak, uh, we hebben voor zover we weten de cijfers die we, waarover we kunnen beschikken, die wijzen er toch op dat de veroordelingsgraad in België erg laag is. De laatste cijfers dateren bij mij weten van ja, begin van de 21ste eeuw. Um, en daar sprak men over 4% veroordelingen in verkrachtingszaken. Wat toch wel erg weinig is, waarmee we toch wel aan het staartje van het peloton uh, bengelen in uh, Europa. En uh, ja, dat het lijkt mij logisch dat we dat uh, proberen te verbeteren. Maar heeft dat dan te maken met verouderde wetgeving of uh, conservatieve rechters? Waar heeft dat mee te maken? Wel, het is zeker zo dat er verbeteringen mogelijk zijn... in het strafrechtelijk kader rond seksuele criminaliteit in het algemeen. Nu moet ik wel zeggen dat op het vlak van de definitie van het misdrijf verkrachting... heeft België eigenlijk best wel een, een, een moderne bepaling, net zoals in Nederland. Maar uh, wij zijn soms wel wat trager met het... Uh, verwerken van allerlei nieuwe, uh, ja, nieuwe media ofzo, de mogelijkheden die er via de sociale media zijn om seksuele misdrijven te plegen, daar, daar zijn wij toch een beetje uh, ja, trager in blijkbaar dan uh, in Nederland. In Nederland uh, is, heeft men toch al een aantal ingrepen in het seksueel strafrecht doorgevoerd, waardoor het meer aangepast is aan het huidige denken over seksuele criminaliteit. Ja. En nu, uh, ja... Sorry, nee, nee, gaat u, ik gaat u denk dat daar zeker nog, uh, dat dat, uh, dus dat het strafrechtelijk kader zelf voor verbetering vatbaar is. Ik denk dat we in België ook echt wel eens moeten kijken naar welke technieken we nu allemaal ja dan nee inzetten om uh, seksuele misdrijven op te helderen. En daar valt mij dan heel erg op dat wij tot nu toe een heel restrictieve DNA databank hadden. Dus wij, waren heel, uh, wij legden de lat erg hoog om DNA profielen op te nemen in een DNA databank en om op die manier te proberen om seksueel misdrijven uh, mee uh, op te lossen nu is er in het regeerakkoord dat afgesloten is, is er wel afgesproken om um, precies die DNA-databank te gaan verruimen. Ja, dus... Zodat men zeker op het vlak van de onbekende daders meer mogelijkheden heeft om uh, ja, daders op te sporen. Dus op dat terrein zou er uh, vooruitgang moeten worden geboekt de komende jaren. Zou je dat moeten terugzien inderdaad in, uh, in de cijfers. En dan heb je natuurlijk ook nog het andere uh, terrein, namelijk het voorkomen van überhaupt uh, ja. seksuele misdrijven. Daar heb je, wij ja. hebben in ieder geval een aantal van die campagnes. Um, hoe ja. Ja. Hoe zit dat in Nederland? Of in België, sorry. Wel, ik ben altijd ja. erg verwonderd en zelfs een beetje jaloers hoe goed jullie dat kunnen aanpakken. Eén campagne die mij is bijgebleven is een Nederlandse campagne waarin jullie eigenlijk aandacht vroegen, respect vroegen voor de grenzen van mensen. Met de slogan van denk ik, you can't always get what you want. Wij hebben uh, dat soort, een gelijkaardige campagne, hebben wij bij mij weten eigenlijk nog, nog niet gevoerd. Wij hebben wel in het verleden al campagnes gehad waarin er werd benadrukt dat je, uh, waar bijvoorbeeld jongeren werd benadrukt, dat het belangrijk is om met elkaar te praten over seksualiteit, uh, voor je tot de actie overgaat, om het zo te zeggen. En er zijn ook al wel campagnes gevoerd waarin men slachtoffers aanspoort om uh, feiten te melden. Maar dus aandacht echt preventieve campagnes waarbij men eigenlijk aan mensen, jongeren en volwassenen vraagt om respect te hebben voor de grenzen van een ieder, die hebben wij nog niet gevoerd. En ik denk dat het, uh, dat, dat zelfs campagnes zijn die je zeer regelmatig moet herhalen, omdat je elke keer opnieuw mensen moet daaraan herinneren dat, uh, ja, dat het respect voor de grenzen van een ander belangrijk is. Precies, dat je can't always get what you want. Mevrouw Absolutely. Stevens, ik uh, dank u wel voor de toelichting bij uh, die cijfers. Het meest besproken land was niet België in 2012. Dat was ongetwijfeld Griekenland. En ook het nieuwe jaar zal het weer veel aandacht krijgen. Ook al is er steun vanuit Europa voor het pakket aan maatregelen en hervormingen... die zullen voor een groot gedeelte nog moeten worden uitgevoerd. En het aantal Grieken dat het moeilijk heeft zal voorlopig ook niet dalen. En toch leidt de crisis ook tot nieuwe ontwikkelingen. Zo is de fiets dankzij... Benzine, een heel populair vervoersmiddel geworden. Alleen al in Athene is het aantal winkels waar fietsen worden verkocht... en verhuurd met 20% toegenomen. De Hollandse Connie Keese bezocht ook zo'n winkel. Dimitri en Mertou hebben nu een jaar deze fietsenwinkel. En Dimitris repareert ook fietsen. Hij is, bezig, hij is nu bezig aan een kinderfietsje om een lekke band uh, te repareren. Ja, die, ik de was als uh, amateur altijd bezig met fietsen, ik fietste ook zelf en op een gegeven moment een uh... Heb ik besloten van mijn hobby mijn werk te maken? Uh, Mirto is, is de partner van uh, Dimitri's. Nee, we waren alle twee afgestudeerd. Uh, Mirto in uh, archeologie en uh, Dimitri computerwetenschappen. Werk was er niet te vinden, dus we besloten we moeten iets nieuws doen. En omdat uh, sowieso de fiets de hobby was van Dimitri, kwamen we daarop uit. Nee. De Grieken uh, zijn overgegaan op fietsen sinds de crisis. Uh, want het is natuurlijk goedkoper dan een auto, zelfs goedkoper dan het openbaar vervoer. En wij dachten dat is een uh, gat in de markt. Je ziet nog wel uh, dat uh, de mensen, de Grieken, niet gewend zijn aan fietsen. Uh, en dat ze er ook niet veel kennis over hebben. Dus als ze nu een fiets kopen, dan is het wel een goedkoper. Dat komt natuurlijk ook omdat ze over het algemeen niet veel geld hebben. En over het algemeen uh, ligt dat onder de, de, de 200 euro. Maar je ziet wel dat ze zich steeds meer interesseren voor, uh, voor fietsen. Er komen ook steeds meer mensen binnen die meer informatie willen. Ze lezen er ook over. Uh, dus er verandert zeker iets. Nee. Ergens uh, door Yana Aghorasatena komt de familie binnen met een dochter van 4 jaar. En voor de feestdagen wordt er waarschijnlijk een fiets gekocht. We ga nu naar beneden, naar de kelder. Ah, Hier komen de fietsen uit de fabriek. Ah, in Apo Orient. Ze komen van Orient. Dat is uh, een van de drie fietsfabrieken in, uh, in Griekenland. Dus ze krijgen hier de onderdelen uit de fabriek. Wat je Het is Hij haalt nu uh, een van die fietsen uit de, uit de doos. En hier in de winkel wordt hij uh, dan uh, in elkaar gezet. Hoeveel fietsen heeft hij nu verkocht in het eerste jaar dat hij deze winkel heeft? Ik had Hij schat dat hij het afgelopen jaar ongeveer 600 fietsen heeft verkocht. Is dat goed? Dat economica, Het zijn natuurlijk, de meeste zijn fietsen. Het zijn geen dure fietsen, fietsen van rond de 200 euro, ongeveer. Ja, Voor het eerste jaar hebben we het goed gedaan. Je was het zo. Maar we zijn zeker uh, optimistisch. We denken dat we het voor elkaar gaan krijgen, als ik drie keer ja hoor, drie keer met mijn fiets wel. Dan uh, is de reportage afgelopen van Connie Kees. We praten erover verder hier in de studio met Mark Toetanis, advocaat en voorzitter van de Grieks-Nederlandse Kamer van Koophandel. Een particuliere stichting die probeert het zaken doen tussen Griekenland en Nederland te stimuleren. Goed idee, uh, die fietsen? Ja, het lijkt me een uh, zeer goede oplossing. Uh, Kunnen wat... de Grieken een beetje fietsen? Het zijn niet van die hele fijne fietsers, want uh, het is het, daar zomers natuurlijk ontzettend warm, hè? 40 graden plus vaak. Uh, dan stap je niet zomaar uh, op de fiets, uh, dus ik moet het nog zien gebeuren dat men uh, geen spits meer heeft in Athene, maar dat men daar al fietsend naar het werk gaat. Maar het is inderdaad waar dat er uh, steeds meer fietsen verkocht worden. Ja, hij heeft er al 600 verkocht, dus uh, wie weet is dat goede markt. Zeg, u, uh, nee, wat, wat ik al zei, u bent van die uh, Nederlandse, Grieks of eigenlijk Grieks-Nederlandse Kamer van, uh, van Koophandel. Ja. Um, wat merkt u eigenlijk zelf? Want we hebben het hier in de media, hier op de radio hebben het al 2,5 jaar lang alleen maar over Griekenland, lijkt het soms wel. Uh, wordt u daar op straat op aangesproken? In uw werk op aangesproken? Uh, ja, ik ben... Uh... Zelf half Grieks, half Nederlands. Hè. Dus je merkt natuurlijk ook dat er de nodige grappen gemaakt worden... over dat de Grieken lui zouden zijn. Dus ik moet soms een beetje wat langer blijven zitten... Uh, om dat inderdaad uh, op te heffen. Nee, maar uh, je merkt wel dat, het, uh, dat er wel toch een bepaald stigma zit. Hè, ja, maar, het maar is het alleen maar leuk, wat zo je vertelt, met een glimlach... of is het zo af en toe dat je denkt, van, nou, haat toch eens op... Nou, het geldt nou niet zozeer voor mezelf... want ik werk verder in een hele fijne werkomgeving... waar dat verder geen rol speelt. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat men uh, het wel vervelend vindt. Ja, want er ja. worden ook wel gewoon hele vervelende dingen gezegd over Griekenland. Ja, absoluut. absoluut. Um, het stigma wat nu is uh, ontstaan... Uh, dat komt natuurlijk omdat er aanhoudende uh, negatieve stukken zijn verschenen over Griekenland. Uh, sommige daarvan zijn inderdaad waar... Anderen niet. Nou, wat in ieder geval wel klopt, is dat men het niet makkelijk heeft... op dit moment in klopt. Griekenland. Klopt. Als u uh, dat deel van de helft van de familie, zal ik maar eventjes zeggen... Um, beluistert, wat voor verhalen hoort u dan? Ik hoor bijvoorbeeld van uh, mijn vader, die is geremigeerd. Uh, die zegt bijvoorbeeld inderdaad ook dat de uh, stookolie... want daar heb je geen cv, maar daar is het nog zo... dat daar de olie wordt uh, verzorgd... door dat met een soort vrachtwagen in een tank te stoppen. Daarop zit een omzetbelasting van 23 procent. Uh, dat is heel flink. Hè. En uh, ook in Griekenland kan men koude winters hebben. Dus dat merkt men wel. Ja. Ja. ja dus dus dat, uh, laat me zeggen, dat dat, dat, dat dat voel je wel. Absoluut. En dat geldt natuurlijk ook voor de mensen die 65 plus zijn, die echt gemerkt hebben dat ze nog maar de helft krijgen van wat ze daarvoor ontvingen. Als toelaag. Ja. Nou, uh, merk je trouwens ook in de handelsrelaties. Wordt er überhaupt nog gehandeld tussen Nederland en Griekenland? Jazeker. Uh, wat wij gezien hebben, is dat uh, het, aantal handels, het aantal verzoeken qua handel... Hè, dus, um, waarbij een Grieks bedrijf zaken wil doen met een Nederlands bedrijf... dat is ook fors afgenomen. En vice versa zien we dat natuurlijk ook wel. Ja, maar waar wordt er nog wel mee gehandeld? Zijn het nog steeds zijn dat agrarische producten of zijn het andere soorten producten? Um, waar nog wel. Ja, ik heb de, de meest recente cijfers ook geraadpleegd voor deze uitzending. En ja. ik merk, je ziet dan bijvoorbeeld dat wat uh, goed gaat, is de pharma. Uh, de totale export van Griekenland, even ter vergelijking, is uh, ongeveer 2,5 miljard op jaarbasis. Ja. Pharma is daarvan 250 miljoen. Pharma, dat is vooral medicijnen? Ja. Ja. En produceren we die hier in Nederland dan en gaan die dan naar Griekenland? Of is het anders? Nee, ik heb het over de uh, export uit Griekenland. Uit Griekenland. Ja. Dus wij slikken Grieken, Griekse medicijnen. Dat kan ten dele zijn dat oh. mij bekend is dat Nederland niet echt een interessante markt is. Uh, dat gaat vaak naar Duitsland. Ja, en een andere ja. markt. Ja. Maar goed, er, er is dus nog wel uh, handel. Heeft u hoop voor het komende jaar? Of, of is het iets wat u zegt, nou, het komend jaar moeten we eigenlijk doorbijten. Dat laatste ben ik zeker met u eens. Het uh, is natuurlijk zo dat er zijn snoeiharde maatregelen... genomen door de Griekse regering. Uh, dat heeft geleid tot een hele hoop goede dingen. Hè. Zij het dat ze natuurlijk wel fors vallen. Hè. Ik gaf al aan de, het voorbeeld van de 65-plusser... die natuurlijk minder te besteden heeft. Maar men is op de goede weg. Uh, we zien dat uh, bijvoorbeeld, om maar een voorbeeldje te noemen... hoor. De Nederlandse Belastingdienst uh, helpt de Grieken met het reorganiseren van de Belastingdienst daar. Dat zijn natuurlijk hele goede dingen. Ja, het zijn allemaal kleine stapjes op weg naar herstel. Juist. Sommigen zeggen het duurt nog wel generaties. Of een generatie in ieder geval. Generaties is misschien wat overdreven, maar een generatie. Een generatie, ik denk dat u daar gelijk in heeft. We gaan straks nog eventjes praten na zes, Maar dat doen we met de mensen in, de, in Athene over uh, een gevolg van die dure stookolie. Ja. Want er ontstaat heel veel smok. Ik zou zeggen, blijft u luisteren naar uh, de radio. En ik dank u wel dat u uh, hier ons te ga onze gast was, Max Soutanis. Dank u wel. Zo dadelijk gaan we eens contact leggen met de gemeente Hollands-Kroon. Die wil het op een hele andere manier gaan doen. Sollicitatiegesprekken. Bij Zwaan vraag ik dan hoeveel vielen staan er? Dag Bert, er staan er 10 in totaal. Dat is niet veel voor dit tijdstip, maar er zijn wel een paar ongelukken gebeurd. Nou, het ongeluk met de meeste hinder zien we in het zuiden op de A58. Als je van Eindhoven naar Tilburg wilt, dan kun je beter omrijden via Den Bosch, Want op de A58 staat een lange file tussen Best en Moorgestel, 10 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Nieuwjaarsrecepties worden door sommige gemeenten gehouden. Anderen maken een wat soberder receptie en anderen schaffen hem weer helemaal af. In Capella aan de IJssel is er wel degelijk een receptie vandaag. Paul Sanders is, is daar en Paul, je hebt de burgemeester gehoord. Maar zo te horen is de burgemeester uitgesproken. Heeft u nog belangrijke punten aangeroerd? Nou, ik kan het eigenlijk meteen aan de burgemeester zelf vragen, want hij staat hier naast me meneer Koen. Wat zijn de belangrijke punten, even heel in het kort, voor de gemeente Kapel aan de IJssel in 2013? Nou, dat is uh, koers bepalen en uh, de cohesie in de samenleving uh, van onze stad nog verder uh, versterken en vasthouden. Maar eigenlijk gebeurt er al heel veel mooie dingen in onze stad. Als het om, om het samenleven gaat, om initiatieven, hoe mensen voor elkaar kunnen zorgen. We hebben natuurlijk te maken met een overheid die zich wel terugtrekt. Maar ja, als je ziet wat een kracht er eigenlijk in de samenleving zelf zit... ben ik daar altijd weer van onder de indruk. Dat is echt mooi om te zien. U geeft een receptie. Een heleboel gemeenten in Nederland doen dat niet meer. Want het kost te veel geld. Waarom doet u het nog wel? Nou, u ziet het. Er zijn echt heel erg veel mensen. En dit zijn echt van die uitgelezen momenten... waar je voor relatief weinig kosten... gewoon heel veel mensen kunt ontmoeten... en met elkaar in gesprek kunt gaan. Waar al die relaties komen niet alleen voor mij... maar ook vooral voor elkaar. En met elkaar zo even een uurtje elkaar kunnen ontmoeten... En dat is gewoon geweldig. Maar en wat, voor een paar wat... duizend euro hebben we hier een geweldig stadsfeest. Ja, precies. Een paar duizend euro. Dat, dat is ja, slag. Dit dat feest kost, mee, kost iets meer dan 9000 euro. En dat is vooral gewoon het personeel wat hier rondloopt met een hapje en een drankje. En het is elke euro waard, volgens u? Meer dan waard. Okay. Want het is gewoon een prachtig ontmoetingsplek als huis van de stad. Als we open zijn, iedereen kan hier binnenlopen en welkom zijn. Dat is gewoon mooi. Er staan een heleboel mensen staan op u te wachten, u moet, u moet een heleboel handen schudden. Dus ik, ik ga even uit uw weg en dan kunt u weer, uh, u kunt weer de burgers uh, uh, een hand geven. Uh, nou, een paar duizend euro kost dit, uh, Bert. En daarvoor krijg je een drankje, een glaasje champagne, wat nootjes. Kortom, gezelligheid zonder dat het heel veel geld hoeft te kosten in Capelle aan de IJssel. Nou, neem nog eventjes een bad in de menigte en dan horen we jou straks na zes uur nog een keertje. Paul Sanders was dat vanuit Capelle aan de IJssel. En van de ene gemeente naar de andere, de gemeente Hollandskroon. Die wil zes trainees met lef en creativiteit. En die vind je kennelijk niet met een gewone wervingscampagne. Daar moet een draai aan worden gegeven. Met drie draaiende stoelen, korte pitches en een competitie. Net zoals bij The Voice of Holland moet ambtelijk talent worden gevonden. Initiatiefnemer en een van de juryleden is gemeentesecretaris Wim van Twijver. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ga me eventjes omdraaien, he, want het is de, de Voice zal ik maar zeggen. Ik ga met mijn rug naar de microfoon uh, zitten. Het is wel onhandig op radio, maar we gaan het eens eventjes proberen. Het is een zwarte stoel, dus dat klopt ook niet helemaal. Maar leg eens eventjes uit, wat is het plan? Het plan is om uh, zes trainees te gaan werven die voor de gemeente Hollands-Kroon als maatschappelijk ondernemer aan de slag gaan. Uh, we zijn op zoek naar mensen die creatief zijn, die lef hebben... en die naar de burger toe willen gaan en durven gaan... om op die manier uh, de dienstverlening verder te kunnen verbeteren in onze mooie gemeente. Ik ja, moet nog even doorgaan, want ik heb nog niet op die knop gedrukt. Ach, jee, nog niet. Nou ja, waarom doen we het? Uh, wij denken dat we dat op een andere manier doen... dat we mensen vinden uh, die ons, uh, nou ja, in ieder geval... Laten zien dat uh, het ook anders kan uh, bij de overheid. En uh, dat het niet zo standaard is uh, met een bureau. En wij denken dat op deze manier te kunnen bereiken. In ieder geval onze doelgroep uh, daarvoor te kunnen bereiken. En ik denk dat dat uh, goed geslaagd is. Want we hebben ruim 200 aanmeldingen ontvangen. Nou, dan draai ik me om in, ja, de, nou, in dat zeker nee, dan. Maar waarom denkt u dat het beter is dan een gewone procedure? Heel goed. Nee, ik denk niet dat het beter is. Want uh, volgens mij is het ook niet uh, het ei van Columbus. Ik denk alleen dat wij op dit moment, in deze fase... Op zoek zijn naar andersoortige medewerkers. We hebben 300 uitstekende medewerkers. Alleen de maatschappij en de ontwikkeling om ons heen vragen ook een ander type medewerker. En ik denk dat we die op deze manier het beste kunnen bereiken. Maar dat moeten dus indicatoren, dus zijn... ja, maar... die op. Maar dat moeten dus mensen zijn die gewoon ook ja. een goed verhaal kunnen, kunnen houden. Maar niet elke ambtenaar die goed is, kan ook gewoon lekker goed spreken, toch? Nee, maar daar heb ik dus 300 goede ambtenaren van. Ik zoek nu dus uh, zes bijzonder goed sprekende ambtenaren. En wat moeten die gaan doen? Die gaan verschillende opdrachten doen door, door de organisatie heen in twee jaar. Die gaan op verschillende plekken aan de slag, aan verschillende opdrachten. Uh, kan je denken aan interactief beleid, kan je denken aan uh, subsidiebeleid, kan je denken aan uh, bestemmingsplannen. Eigenlijk alles wat binnen een gemeente gebeurt, dus ook uh, aan de balies. Uh, afhankelijk van uh, de wensen van de kandidaat zelf en de opdrachten die wij op dat moment beschikbaar hebben. Um, maar als je nou daar geen zin in hebt hè, in deze, deze procedure dat uh, ik draai nu mijn stoel om uit beleefdheid. Maar bij u moeten ze alle drie, ja. uh, want er zitten drie mensen, dat is, het, uh, dat is het idee, moeten de stoel omdraaien. Als je daar nou geen zin in hebt, ja. want er is ook publiek bij, ja, dan loopt u ze ook weer mis. Ja, maar dan heb ik ze op dit moment in deze fase niet nodig die mensen. Ik zoek juist nu wel die mensen die dat lef hebben om uh, naar de burgerij toe te gaan. En ons te helpen om uh, de burger dichter bij de overheid te brengen. Zou het ook handig zijn als er een jurist op die stoel zou zitten? Zou ook heel goed kunnen. Ja, die eventjes belt met Talpa of het mag? Nou ja, ik ben van mening dat dit mag. En uh, onze juristen ook. Dus uh, ik heb niet het idee dat wij iets heel geks doen. Ja. Nou, de juristen van uh, Talpa laten weten dat uh, in hun ogen... de nieuwe gemeente Hollandse Kroon vooral behoefte hebben... aan een jurist die iets van merkenrecht weet. Ja, maar wij gebruiken het merk niet. Wij zijn ook niet op zoek naar zangtalent. Wij zijn op zoek naar ambtelijk talent. En volgens mij... Uh, is dat een totaal andere context en schaadt dat ook uh, Talpa niet in deze? Ik wens u er veel succes bij. Dank u wel. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Freddy van Tijn komt zo binnengelopen, begin ik maar vast. Vanochtend in de opening schreef de Telegraaf dat de Kamer roept om maatregelen om een eind te maken aan eerwraak. De grond stelt dat eerwraak zeer waarschijnlijk het motief is voor de moord van een moeder op haar dochter in gisteren in IJsselstein. PvdA-Kamerleid Keklik-Huschel zei bij BNR. Nogmaals, we weten niet wat de situatie is geweest in IJsselstein. Maar als we in zijn algemeenheid spreken over eergerelateerde uh, kwesties... dan uh, is het onderliggende probleem toch uh, de positie van meisjes en vrouwen. En uh, dat is sowieso een punt wat wij uh, heel graag op de agenda willen uh, zetten. Een vriendinnetje van het vermoorde meisje dacht overigens niet aan eervraak... zei ze gisteren bij de NOS. Eervraak geloof ik zelf totaal niet. Ik ben uh, vaak bij haar thuis geweest en... Het, gezin, het was een, uh, een hecht gezin en natuurlijk heeft het problemen, maar het was een meisje. en ja, ik heb dat thuis ook gehad. Maar eervraak, nee, daar geloof ik niet in. Voormalige Amerikaanse diplomaat Bill Richardson vindt dat de Amerikaanse regering zich niet zo druk moet maken over zijn bezoek aan Noord-Korea. Richardson gaat met zijn vriend Eric Smit, de topman van Google. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken had gisteren kritiek op die reis. Zo kort na de raketlancering door Noord-Korea. Bij CBS reageerde Richardson op de ophef. Het objectief van de trip is een private, humanitaire visit. We zijn niet de US-regering. Ik weet dat het State Department's een beetje nervous is. het is een private missie. We zijn niet het State Department. Dus ze moeten niet zo nervous zijn. Het is een particulier humanitair bezoek. Het is geen missie van de regering of van Google, zei Richardson verder. Een jaar na de dreigende dijkdoorbraak bij Woltersum in Groningen... blijkt de dijk langs het Eemskanaal nog niet helemaal waterdicht. Het is het afgelopen jaar gewerkt aan het verstevigen van de dijk... en er zijn nieuwe damwanden aangebracht. Maar deze boer is er niet helemaal gerust op. Hier is de plek waar het allemaal uitgespoeld is. Op het moment heb ik het idee dat hij zwakker zal zijn... als dat hij afgelopen jaar was. En ja, hebben we hebben hier ook zat, zandzakken gelegen, dus... Uh... Veiliger is hij hier nog niet geworden naar ons idee. En dat zei hij bij RTV Noord. Opvallend bij alle berichten met getallen over het jaar 2012... is het bericht van de voorpagina van het Friesdagblad. Dat meldt dat Friesland in januari van dit jaar... afstevend op een record aantal woninginbraken. Sinds de afgelopen drie nachten staat de teller van het aantal gemelde inbraken... en pogingen al op 23. En dan niet alleen in woningen waar overduidelijk niemand thuis is. Maar ook in woningen waar de bewoners gewoon aanwezig zijn. Overigens tekent de politie bij het hoge aantal aan... dat het zou kunnen dat daar nog inbraken van 2012 bij zitten... die pas na de jaarwisseling zijn ontdekt. Over 99 nachtjes opent het vernieuwde Rijksmuseum... en ze zijn vandaag begonnen met aftellen... op de gevel van het Rijksmuseum is een digitale klok onthuld. Ja. Vijf, vier, drie, twee, ja. één... Goed! Ja. Ja. De digitale klok geeft de tijd aan tot de heropening op 13 april. Want dat is de dag waarop koningin Beatrix het museum heropent. Het hoofdgebouw van het Rijksmuseum was zo'n 10 jaar dicht voor de verbouwing. En het museum is nu bezig met inrichtingen. Goed, dat is het mediaoverzicht van heden. Uh, het belangrijkste nieuws is eigenlijk dat uh, Janssen Steur ontdekt is in Duitsland. Waar hij nog steeds aan het werk is. Hoort u straks veel meer over, waaronder uh, de letselschade-advocaat drost in de Dorst Gaan we zo ook mee praten. In onze verslaggever Mark Hamer is bij dat ziekenhuis waar hij zou werken. Veel meer nieuws dus zo op deze zender op Radio 1. Blijf erbij. Raket terugzakken.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 Macro, waanzinnige winstteken. Spaanse Mandarijnen 2 netten voor 1,95. Dit is Radio 1.